Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog even een jurkje voor een feestje of een paar sneakers dat toch niet zo lekker zit. We bestellen erop los en sturen ook een heleboel pakketjes terug naar webwinkels. Dat dat gratis is, kan wel eens gaan veranderen, zegt een onderzoeksbureau in de krant FD... Volgens hen hebben veel webshops hun bezorgregels al aangepast of zijn ze daarmee bezig? Het transport is veel duurder geworden, maar het komt ook doordat we elk jaar met z'n allen meer dingen ter terugsturen. Elektriciteitsdraden, een TL-buis, een koplamp, pannen, badjassen, vliesdekens en wasrekken. Bij schoonmaakacties in de Waddenzee en Noordzee is afgelopen najaar dik 100.000 kilo zooi uit het water gehaald. Een deel komt waarschijnlijk van de MSC Zoe, Dat schip raakte vier jaar geleden honderden containers kwijt tijdens een storm. Marvel-acteur Jeremy Renner is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk. Het ging mis tijdens het sneeuwschuiven. De acteur heeft een huis in de staat Nevada waar de afgelopen dagen veel sneeuw is gevallen. Wat er precies gebeurt is, is niet duidelijk. Wel weten we dat hij in kritieke toestand is opgenomen in het ziekenhuis. En zo klonk het gisteravond in het Groningse plaatsje Ten Boer. Ja, gisteravond dus en niet op 31 december. Tijdens de jaarwisseling waaide het zo hard dat een georganiseerde vuurwerkshow werd afgelast... Natuurlijk zonde van al het ingekochte spul en dus ging gisteravond alles alsnog de lucht in. Hartstikke leuk. Echt een moeite waard om er even te zijn. Oh, Op deze manier heb je hem natuurlijk wel twee ja. keer hè, als je een dag later is. Ja, daar hebben we mazzel mee. Klopt. Ja, klopt. Hey, we hebben twee keer feest gehad. Ja, ja, ja. Dus gisteren niks uh, blijven liggen denk ik hoor. Uh. Ja, gewoon hoeveelheid en soort vuurwerk. Echt fantastisch. Je krijgt het weer nog veel wolken en af en toe ook regen. Later vandaag wordt het vaker droog, al kan er af en toe wel nog een buitje vallen. Het is wel zacht, een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Alleen terugkerend verkeer op de N201 zand voor de richting Hoofddorp komt in de file. Tussen Zandvoort en Bentveld heb je ongeveer een half uur op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 Well, I've followed in their footsteps ever since I've just been trying to get back home Back to 99, you My brother, the innocence of you Back and 99, it's you My brother, yeah, it all cost 18 And I'm kind of lost without you I'm thinking about the times we yeah. had we were younger Like growing old without you Leaves me with a hunger Goedemorgen, goedemorgen, Zandvoort. Hartelijk welkom bij dit programma en leuk dat u allemaal luistert. Ik uh, ben vandaag uw uh, gastpresentator. Uiteraard samen met de hoofdpresentator Ben Zolleveld. Ben. Een uh, goedemorgen. Nou, het is niet uh, uh, gast. Je bent gewoon hoofdpresentator en ik uh, <lacht> doe een beetje dingetjes erbij. <lacht> um, dat betekent dat de techniek uh, door Core Draaien gedaan is en de muziek door de burgemeester David Molenburg, waar hij ook nog wel het een en ander bij mag vertellen van zijn keuze. Um, Hans Botman doet de redactie, die zou oliebollen komen uitdelen, maar die is ziek. Dus wetenschap, Hans. Wat een pech. En, uh, dus ja, ook uh, namens mij beterschap. En ja. jammer van die oliebollen. Dus ja, mocht, iemand, dus mocht iemand zich nog geroepen voelen om wat oliebollen langs te komen. brengen. kan Heer. toch een courier worden. In uiteraard he? van hartelijk welkom. Hartelijk oh, dat Plezier op de Ja. <laughs> Waar gaan we het over hebben? Nou, wij starten zo uiteraard met de trekking van de grote loterij. We hebben hier de heren Bluis. En Tromp, bij de Peter van hun voornaam hebben wij hier zitten... die straks die loterij voor ons gaan onthullen... en kijken wie er allemaal prachtige prijzen gewonnen hebben. En dan Ben. Dan blijken wij uh, terug met, uh, met jou, met burgemeester... over hoe het jaar was, van het begin tot het eind. En dan komt uh, Martijn Wijsman... die gaat uh, iets vertellen over de Dutch Supercar Challenge. Uh, zoals je weet uh, mist Martijn één been... En daar golft, daar uh, skiet en daar race je tegenwoordig ook mee. Ja. En de tweede uur. Ja, in de tweede uur starten wij. Dan trek ik mij even discreet uh, terug uh, <laughs> als uh, presentator. Want dan treedt Martijn Hendricks, de wethouder aan... die zich onder andere bezighoudt met het strand. Uh, en die gaat in met jou op uh, het toekomstperspectief van het strand. Uh, want daar is een heel mooi stuk over verschenen. En daar kan is je nog, nog alles stuk, over he? vertellen. Ja. Maar dat is ook nodig. Want het strand is natuurlijk wel een heel interessant gebied... wat, wat, wat echt vraagt om goede aansturing. Oké. Okay. En Marike komt langs. Marike Loïse, die is van het oh, jongerenwerk. En um, daar gaan wij mee praten. Uiteraard over alle activiteiten die Pluspunt doet... in het kader van deze kerstvakantie en de jaarwisseling. Maar ook in algemene zin, hoe gaat het met de jongeren... en wat ervaart zij in haar werk. En dan Ben. De laatste voorbereiding voor het Nieuwsdijk. Wij krijgen de muziek te horen die er is. Want de DJ Lady Mix en Jure Keunig komen langs. Uh, zoals bekend... Morgen om 1 uur is de warming op. En om uh, 2 uur gaat men duiken. Hartstikke mooi. Nou, en dan uh, komen we nog uh, uh, bij de ruilwinkel. Dan komt de Mona Aardigheest langs. En die gaat vertellen over de ruilwinkel in de staat. Mocht u af en toe wat geblaf of gepiep horen... <lacht> uh, ik heb deze week uh, een hond te logeren. En die schrikt af en toe van wat vuurwerk. Dus ik heb gemeente maar even mee te nemen... En hij ligt hier heel tevreden te kijken wat er gebeurt en hij houdt alles scherp in de gaten. Tibbe is zijn naam overigens. Goed, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. David. Goedemorgen. Goedemorgen, David. Uh. Wederom een uh, trekking van de overzet lotenactie. zoals we dat sinds jaren dag al uh, organiseren in het Zandvodsen. Niet alleen in het centrum, maar ook in Noord. En uh, 15.000 loten op één pakje na van 500 die nog. Uh, ligt in de winkel, zijn ze allemaal uitgedeeld bij de ondernemers. En uh, we hebben een vuilniszak, uh, te zwaar om te tillen, uh, vol met uh, loten. En uh, we zijn nu aan de vierde trekking... En Peter Bluis gaat de eerste 15 van de weektrekking van week 52... gaat hij voorlezen, de dus prijswinnaars. Dit, dit is ook de laatste trekking? Dit de is ook de time. laatste trekking. Okay. Hm. En na de trekking van de weekprijzen van week 52 hebben wij notaris uh, Molenburg bereid gevonden... om de hoofdprijzen te trekken. Ben, ben, ben en dat zijn vanavond, er zeven ben. in totaal. Ik ben veel genoemd in mijn leven, maar notaris nog <laughs> nooit. Uh, nou, Peter, brand los. Uh, ja, ik ga losbransen. Ik uh, ga je vertellen dat ene heer B. Zonneveld... wederom dit jaar... voor de vijftiende keer niet in de prijzen gevallen is. is het mogelijk? In samenspraak met de notaris... hebben wij besloten om deze man gewoon te railleren. Want het is echt... Ongehoord op welke slinkse wijze hij probeert mee te doen aan deze... Heeft mijn vrouw loterij. gewonnen? Mijn he, vrouw he, he, he. heeft ook niet gewonnen. Ik weet het <laughs> meisjesnaam, ik weet het adres... ik weet alles van haar, behalve de pincode. Maar Meneer daar kom Bluis ik ook nog wel achter. Toe. Meneer Bluis, hij heeft loten ingeleverd van 2019. Ja, ook, ook dat. Ja, hij probeert van alles. Ja, die hij probeert van alles. nog Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Ik ga voort ja. met, uh, met de trekking. van de ons dat, uh, Ja, maar ze hebben een bol vol programma. Dus, ja. uh. Daarom, daarom. Uh, een fles wijn wordt aangeboden door Hotel Hoogland... gewonnen door D. Veenendaal. Een cadeaubon van 20 euro... aangeboden door Bloemsierkunst Bluis... gewonnen door M. Stobbelaar. Een kilo bobkaas... is dat uh, alcoholvrije kaas zo, of zo? oorsprong benaming. Oh, neemt u me mm. niet kwalijk, niet Tromp. Mm. Aangeboden door Kaashuis Tromp... gewonnen door B. Stroobos. Een cadeaubon ter waarde van 15 euro, aangeboden door Vlug Fashion, gewonnen door JJ Harder. Niet zachter, maar harder. Uh, drie botermalse biefstukken, aangeboden door Marcels Vers Theater, neemt u me niet kwalijk. Gewonnen door mevrouw M. Baan van Den Eik. Een cadeaubon van 25 euro, aangeboden door de Zandvoetse Apotheek, gewonnen door mevrouw L. Paap Reinders. Uh, de kaarshoek met een verrassingspakket. Dat is de kaarshoek in de Haltestraat, want het blijft geen feest met trots. Nee, zo is het. De waarde van 50 euro, aangeboden dus de kaarshoek in Haltenstraat, gewonnen door meneer of mevrouw J. Kok. Een pakket voor buitenvogels, aangeboden door Rio's dierspecialist, gewonnen door Petra Koeman. Een zak Oliebollen en Appelflappen, aangeboden door Oliebollenkraam Vaze. Gewonnen door meneer of mevrouw M. Sas. Een hamburgermenu. Aangeboden door Snackbarretplein. Gewonnen door D. Van Bambergen. Kids Omkleed Poncho. Uh, aangeboden door Nalu. Gewonnen door Mette van de Bos. Een waardebon van 12,5 euro. Aangeboden door Viskraam Adiguit. Gewonnen door Familie Vermaat. Allemaal een hanekialen. Een gezondheidscheck voor de kleine huisdieren... Uh, aangeboden door Dierenkliniek Zandvoort... gewonnen door Lia Bosch. Ik geef nu het woord aan uh, de voorzitter van de OVZ... Peter Tromp, die de rest van de prijzen bekend gaat maken. Alle twee? Uh, ik had er 15. Er volgen er nog 12, Dus zijn er 27 totaal. En er volgen er straks nog acht hoofdprijzen. Daar gaan we nog even over hebben straks. Brazé op het Kerkplein geeft een cadeaubon van 10. Euro, en die is gewonnen door P. de Ruiter. Een zak vet essentials voeding voor hond of kat. Beschikbaar gesteld door dierendokter Zandvoort. Is gewonnen door P. Bol. Centerparks geeft een tegoedbond van 15 euro in de shop en store. Deze is gewonnen door haar Gozennippig. nipper. Cadeaubond 20 euro. Bloemenhuis Bluis. Gewonnen door Nenki van Zutphen. Champke, mooie voornaam. Champke van de Ven. Heeft een medium pizza gewonnen... beschikbaar gesteld door de Domino's. Bruna geeft een boeken cadeaukaart... te waarde van 25 euro. Deze is gewonnen door Jan van der Meij. Een cadeauverpakking... wasparfum. Is gewonnen door MJN Koper. En is beschikbaar gesteld... door Natuurgeneeskart. De cadeaubond te waarde van 25 euro. Uh, 15 euro Frituur Danfer is gewonnen door Rini Wiekenhagen. J. Plantenga heeft twee tickets voor de Historic Grand Prix gewonnen... beschikbaar gesteld door Circuit Zandvoort. Cadeaubon ter waarde van 15 euro beschikbaar gesteld door Vera Flowers... is gewonnen door J. Drommel. B. van Duin heeft een cadeaubon gewonnen van 25 euro... beschikbaar gesteld door Kids Avenue... Een lunch-dinerbon ter waarde van 50 euro... maar liefst, beschikbaar gesteld door Le Bar... gewonnen door MP Strenghold. Patisserie Chocolaterie Sandvoort... 250 gram heerlijke bonbons... gewonnen door Martina Hart. En C. Kaptein heeft bij Mendies een cadeaubon gewonnen... ter waarde van 15 euro. En dat waren ze. Zo, nou, dan begrijp ik dat aan mij de eer is om de... Nou, nog, nog even terug, want uh, het is natuurlijk ook zo... dat al deze prijzen zitten weer in de nieuwe zakken. Deze prijzen zitten allemaal weer in de nieuwe zak. Alle prijswinnaars van de afgelopen vier weken... alle prijswinnaars van de afgelopen drie weken... hebben inmiddels bericht gehad. Die kunnen hun prijs ophalen met het bericht wat ze hebben... bij de desbetreffende winkel... Week 52 zijn 27 prijzen getrokken. Die zijn weer teruggegaan in de zak voor de algehele en, grote prijzen. Um, is, is er een speciale prijsuitreiking voor die uh, hoofd? Dat gaat aanstaande zaterdag 7 januari gebeuren bij XL. En de, uh, zijn de winnaars bij... En er worden foto's gemaakt en daar worden de prijzen uitgereikt. Okay. De hoofdprijswinnaars krijgen dus ook deze week bericht. En worden vriendelijk verzocht om bij de uitreiking aanstaande zaterdag aanwezig te zijn. Okay. En bij ja, deze, gaan we. U bent uitgenodigd en, uh, voor deze feestelijke gelegenheid. Zo um, is het. Dan hebben wij nog twee tweede prijzen. En hoofdprijzen... Um, Die, wel degelijk. jullie hebben gevraagd mij om daar in ieder geval ook de winnaars van bekend te maken. De... HEMA stelt twee keer een shoptegoed van 100 euro ter beschikking als tweede prijs. En die zijn getrokken door mevrouw Huisker en mevrouw Sandra Kortekaas. Dus mevrouw Huisker en Sandra Kortekaas, allebei een uh, shoptegoed bij de HEMA voor 100 euro. En dan nou zijn we bij de hoofdprijzen aangekomen. Een jaar gratis pizza, maximaal 52. <lacht> Meer lijkt me ook wel een beetje uh, aan de ruime kant, uh, moet ik zeggen. Maar goed, in ieder geval een jaar uh, uh, gratis pizza, 52... gewonnen door Laus Thompson, dus eet smakelijk. Ja. En dan Nalu biedt een House of Mardi Bag... of een Rhythm 2 Bluetooth speaker aan. En die is gewonnen door Britt Molenaar. Een overnachting in een luxe kamer met Whirlpool... voor twee personen bij Hotel Hoogland... is gewonnen door mevrouw E.A. Koper-Bluis... En een bestedingsfoutje te waarde van 250 euro voor een verblijf in Nederland, Duitsland of België. U heeft de keuze. Is aangeboden door Center Parks en is gewonnen door de heer Rob Doves. Mooie prijs. Dan een leuwe Bluetooth speaker. Die wordt aangeboden door Electro World Stiphout. Is gewonnen door mevrouw Hogendijk Biesenberger. En tenslotte een AH-cadeaukaart te waarde van 250 euro. Aangeboden door Albert Heijn. Voor de heer of mevrouw T.E. Wagenaar. Van harte gefeliciteerd, allemaal. En in ieder geval hartstikke mooi dat al die prijzen eruit zijn. Zeker, zeker. En uh, dit valt of staat met de medewerking van de ondernemers, natuurlijk in het dorp. Namens de OVZ, bestuur daarvan. Hartelijk dank voor jullie medewerking. En uh, we hoeven nog ineens meer de boeren op. Want op het moment dat het uh, de derde week van november is, krijgen we berichtjes, mogen we een prijsje mee oh, dat is hartstikke mooi. En dat is ja. natuurlijk heel leuk. Ja. En nou, daar valt toch staat zo'n actie mee. Dat uh, geeft dus weer goede moed voor volgend jaar. Zodat zeker. we uh, weer een loterij kunnen verwachten. En de hoofdprijzen zijn ook niet mis dit jaar, moet ik eerlijk zeggen. Nee, eerder. zeker niet. zijn Weren, dank voor Hartelijk uw dank. Graag, graag gedaan. Inbreng. Graag gedaan. Ja, en, en toch kaarten in blijven leven voor volgend jaar, Ben. Je weet het maar <laughs> nooit. Hè? Ik uh, zal het uh, bestuur van de OVZ aankaarten: <laughs> dat er een aantal namen <laughs> toch mee mogen doen met ja, de loterij. Ja. Ik geef je weinig kans, maar probeer. Het. Ik kan het alles proberen. Hou vol. Heerlijk dank. Goed, hartelijk dank. Graag gedaan. We gaan uh, een muziekje draaien. En dat is Fountains DC, Jackie Down the Line. Waarom? Nou ja, ik, ik kreeg van jou de vraag of ik uh, zelf muziek wilde uitzoeken uh, toen ik hier zou aanschuiven En wat ik gedaan heb is gewoon allemaal uh, hele recente muziek uitgezocht van uh, uh, uh, bands of artiesten die ik het afgelopen jaar heb zien optreden. Um, en dit is een fantastische plaat. Hij staat heel hoog in allerlei eindlijstjes van allerlei resensenten. Een Ierse band. Um, ja, en ik heb gewoon echt gezocht naar de dingen die mij het afgelopen jaar aanspraken. En ik hoop ook dat dat, dat voor de mensen die luisteren ook geldt. Het ene is wat toegankelijker dan het andere. <lacht> kan ik je zeggen. Maar um, ja, ik hou hier in ieder geval heel erg van. Het eerste nummer overigens, dat was van Sommieu. Wat we ja. draaiden. Uh, en die heb ik bij Rappa Nui gezien uh, uh, van de zomer. In, uh, helemaal aan het einde van de zomer. Bij de ondergaande Live? zon. Live. En dat was een fantastische avond. Ja. Prachtig. Gewoon op het strand. Met deze muziek. Nou, dat is onvergetelijk. Check je Down Line. Got a funny point of view Says you've got away with murder Maybe one time, maybe two Something happens in the morning When I can't see those failing eyes I can't find a good word for you Does it come as a surprise? that something think we rhyme I will Down in time. I will hurt you, I'll desert you, I am Jackie down the line Said it's I'll leave out a future, but you bought off her as well If all you want is entertainment, if you can't have it you'll make hell Don't Goed stukje muziek en we gaan uh, vol spanning kijken wat er nog meer gaat gebeuren aan muziek. Ik heb al gehoord dat er eentje afgevallen is uh, daar. Eentje vond de koor uh, te, te ruig. <laughs> Voor het tweede uh, onderwerp gaan we uh, met de burgemeester praten. Uh, natuurlijk een, een jaar terugblikken, want het is uh, de laatste dag van het jaar. Volgend jaar beginnen we weer opnieuw. Uh, er is al een en ander gebeurd uh, in, uh, in dit land en in Zandvoort ook. In uh, het eind. Van 2021, van 2021 uh, viel weer de bijl dat we corona-lockdown uh, hadden, een soort van. Dat sloeg natuurlijk ook over uh, bij de jaarwisseling. Dus als we daarmee beginnen, dan is dat mooi. En uiteindelijk komen we natuurlijk bij vandaag. Want vandaag is het weer een jaarwisseling. Ja. Um, hoe is dat beleefd, dat je wel van alles mag en ineens mag het niet meer? Hoe, hoe bereid je dan jezelf voor voor dat oude nieuwe uh, verhaal? Nou ja, wat, wat natuurlijk heel ingewikkeld is, uh, dat, en dat gold eigenlijk voor de hele coronaperiode, dat we steeds verrast werden door nieuwe maatregelen. En sommige maatregelen zijn heel duidelijk dat bijvoorbeeld alles om tien uur dicht moet of om twaalf uur. Ja. Maar andere maatregelen waren veel minder helder. Dus dan moet je dat met elkaar uh, bepraten, ook in de veiligheidsregio, met de negen gemeenten in deze regio. Wat natuurlijk met die lockdown heel erg... Was, was dat het ineens kwam? We hadden er eigenlijk helemaal niet op gerekend. Nou, iedereen was weer een beetje gewend ja, aan de vrijheid. Ja, en en uh, ik denk dat het. 18, de laatste, 18 ja, december was, was het pas. Ja, en uh, toen klapte natuurlijk de boel weer, weer in elkaar. Dus de teleurstelling, en ik weet dat zelf ook nog, dat ik dacht: ach, gaan we weer? Mm. Um, dat, dat gold natuurlijk voor heel veel mensen. Een soort moedeloosheid: van, van uh, weer die maatregelen. En tegelijkertijd, ja, mensen realiseren zich, het is ook nodig. Uh, en uiteindelijk zal he, de, de, de, de geschiedenis uitwijzen welke maatregelen allemaal wel en niet gewerkt hebben. Dat wordt allemaal heel, heel nauwgezet geëvalueerd. Maar goed, dat was in ieder geval wel dat moment dat het dat, dat echt het gevoel van moedeloosheid was: van hm. oh, nu klapt alles weer in elkaar. Desalniettemin moet ik zeggen dat iedereen dat weer goed opgepikt heeft. En als ik even eh, terugkijk. Terug, terug... reacties op gehad van uit, uit het Zandvoortse? Ja, natuurlijk. Ja, eh, ondernemers balen als een stekker. Iedereen vindt het vervelend. Uh, um, ja, we, we leven toch van de gastvrijheid en van de lol die je uh, met elkaar in, in een badplaats kan hebben. En op het moment dat dat weer stilvalt, dan is iedereen diep teleurgesteld. En tegelijkertijd moet ik zeggen, die enorme stress van die eerste lockdowns, toen we echt absoluut geen idee hadden waar we uh, mee te maken kregen, um, die was er niet. Dus er werd wel ja, sneller en beter op ingespeeld. Daar komt uh, Martijn, die komt uh, ook alvast ja. binnen. Welkom. Um, Hoi. Hey. Er was het jaar ervoor een vuurwerkverbod en uh, uh, zijn er nog problemen geweest over het vuurwerk of, of, of on onlusten? Nee, nee, kijk, wat, uh, wat natuurlijk wel speelt... op het moment dat uh, vorig jaar mocht vuurwerk niet verkocht worden. Um, en, uh, ja, blijk, uh, het eerste jaar hadden mensen nog een hele grote hoeveelheden... vuurwerk blijkbaar op zolder liggen of in de kelder. Toen is er behoorlijk afgestoken. Vorig jaar uiteraard ook, dat hou je niet tegen. Maar desalniettemin heeft dat niet tot, tot problemen geleid. Vorig jaar. Dan uh, slaan we een stukje over, een maand. Want de maand uh, januari is meestal een rustige maand. De stand wordt niet zoveel. Februari is er een behoorlijke storm. De Engelbestaten wordt afgesloten. Uh, een stukje dak van, uh, van Park kwam eraf gelopen. Ja, klopt. Uh, de eigen zonnescherm is er vandoor gegaan. Ja. Uh, hoe, hoe is dat verder op, opgevangen? Ja, wat, wat, uh, wat mij dan heel erg opvalt... is dat alle hulpdiensten heel adequaat en heel snel inspelen. We hebben goede brandweer. Ik heb dan zelf meegemaakt wat het betekent... op het moment dat je ze nodig hebt. Nou, binnen vijf minuten stonden hmm. ze bij mij in, in, in huis... Uh, omdat ik een stevig probleem had met, met echt wel een gevaarlijke situatie. Um, en dan denk ik van ja, dan leven we toch in een, in een, in een heel mooi land... dat heel snel en adequaat gereageerd wordt. Uh, dat wegen afgesloten worden. En dat op het moment dat er dit soort problemen zijn... Wat hier natuurlijk speelde was dat we hadden vrijdag hadden we de eerste storm... En die zou zwaarder zijn dan de storm van zondag. Ja. Maar die storm van zondag die had veel meer impact. Dat was iets andersom. Dus, nou ja, dus we hadden het. Dus vrijdag dachten we van nou, oké, okay, we zijn er goed doorheen gekomen. En toen zondag kwamen er echt nog een, een behoorlijk aantal problemen bij. Um, ja, en wat, wat ik altijd ook mensen dan zeggen van hoe is dat dan om aan, aan de kust te wonen? Ik zeg het grote voordeel is het waait hier zo vaak zo hard dat de impact van zo'n storm volgens mij dan... In, hè, als je ergens in een bosgebied woont... waar het een tijdje niet gestormd heeft... vele malen groter is dan hier. We zijn er wel aangewend. Nou, dat heb je in, in bosrijke gebied gezien. Een half ja. bos wordt gewoon in één keer platgelegd ja. door zo'n storm. En Top. dan is het klaar. Er ja. uh, wordt ook wel eens gezegd... als het niet waait, de zand wordt, wordt de zand voor de schek. Nou ja, dat... dat... Um, dat is natuurlijk ook zo ik bedoel, ik, ik, ik, ik merk dat ook op het moment dat je hier terugkomt er staat altijd gewoon een, een hardere wind dan op het moment dat je ergens uh, wat dieper het land in bent um, ja, en dat, maar dat maakt ook het, het, het wonen hier en de elementen uh, nou ja. zo'n mooi onderdeel van hier zijn wij wonen vrolijk aan, aan de zee um, dan gaan we weer verder uh, Opmaat naar de verkiezingen die was natuurlijk al, al uh, ruim begonnen iedereen uh, vond er wat van en dan staan er twee nieuwe partijen op. Eén Zandvoort, Jong Zandvoort. Uh, hoe staat u daar tegenover? In aanloop dan? Kunnen we dat horen? Nou ja, het is natuurlijk um, wat, wat ik het, het mooie vind van een proces... waar zich nieuwe partijen aandienen uh, en waar ou, oudgediende partijen ook meedoen. Dat je ziet dat democratie wel leeft. En wat mij heel erg opviel was het aantal een hele grote aantal jonge mensen... wat op die lijsten kwam te staan... Uh, Jong Zandvoort uiteraard. Zee heeft ook een hele jonge lijsttrekker. Maar ook bij het, bijvoorbeeld het CDA en, en de VVD. Uh, jonge mensen die op die lijsten uh, stonden. Andere partijen ook. Um, dus het idee dat, dat de politiek voor oude mensen is. Uh, uh, uh, kunnen wij wel logisch straffen. Ik heb ook bij het aantreden van dit college gezegd... het zou best wel eens kunnen, ik heb het niet gemeten... dat wij een van de jongste gemeenteraden van Nederland hebben. Maar dat bemoedigde mij wel zeer. Dat je ziet dat heel veel jonge mensen dus blijkbaar toch het idee hebben... ik wil bijdragen aan die omgeving. Ik wil bijdragen aan alles wat er hier, hier speelt. Ik wil dat uh, via de politieke lijnen doen. Ik ga niet alleen maar aan de zijlijn staan roepen... maar ik ga ook echt meedoen. Dus dat is heel mooi en bemoedigend dat dat uh, op die manier gebeurt. Dus ik was daar heel blij mee. Ja, uiteindelijk uh, uh, wordt er nog gekozen. En uh, jong Zandvoort, die komt er dus met... Uh, met uh, vier, drie zetels uh, drie. Drie ja. in. Was dat verrassend? Of was het de speerpunt van hun programma? Nou, kijk, ze hebben natuurlijk. Uh, zij richten zich heel duidelijk ook op. op een aantal speerpunten, waaronder het parkeren. Ik denk dat. Um, ja, ook het feit dat een partij zich. als een jong en vernieuwend presenteert. heel erg kan helpen. Um, ik vond het niet verrassend dat ze ruim in de raad kwamen. Ik vond het wel verrassend dat ze met zo'n. Enorme uh, uh, overwinningen ervan doorgingen. En, uh, maar goed, ze hebben een goede campagne gevoerd. En dat, uh, dat is ze meer dan gegund. Um, uh, en ja, dat betekent dus dat ze ook nu echt met z'n drie in de raad zitten. Nou, sowieso. Uh, dat is de mening van meerdere mensen: dat de politiek nu een beetje wakker geschud is, omdat er wat jongelui in zitten. Uh, merkt u dat er door de verjonging van de raad ook anders gediscussieerd wordt? Ja, wat ik merk, ik heb natuurlijk de vorige periode, heb ik ten dele meegemaakt. Um, ongeveer een jaar of ruim twee jaar, tweeënhalf jaar. Wat je wel merkt is dat er minder op elkaar gereageerd wordt vanuit een bepaald zeer of een bepaalde reflexen. Mm -hmm. Dus een wat meer openhouding ten opzichte van elkaar. Um, dus ik merk wel dat, dat het, um, het debat ook nou, ja, wat, wat, wat opener gevoerd wordt. En wat mij opvalt is dat er ook wat minder lang. Gediscussieerd wordt. Dat, is, dat was uh, mijn volgende. <laughs> mijn volgende uh, we hebben een paar, paar zeer korte en efficiënte ja. raadsvergaderingen gehad. Niet dat dat nou een doel moet zijn, want de democratie is ook nee, gewoon nee. lang met elkaar praten om het eens te kunnen worden. Maar het is worden. geen een uur meer. Nee, nee, je merkt gewoon dat op het moment dat er bijvoorbeeld in de commissievergadering een onderwerp heel uitgebreid aan de orde is geweest, dat men dan zegt van nou, dan hoeven we dat in de raad niet nog een keertje helemaal overnieuw te doen. En wat je ook ziet is dat natuurlijk bepaalde raadsleden hebben een, hebben een expertise, die uh, richten zich heel erg op één punt. Nou, en als die dan zijn inbreng op dat punt gehad heeft, de rest zegt nou dankjewel en we sluiten ons daarbij aan. Dus dat vind ik ook een, een verschil. En dat heeft misschien ook wel met jonge mensen te maken, want die hebben natuurlijk allemaal banen en, en, en gezinnen. En uh, ja, die uh, wat dat betreft ook door uh, baat bij hebben om dat om niet, niet ellenlang te vergaan. Nee, nou, het valt bij meerdere mensen op dat uh, er wordt gediscussieerd en uh, wat, wat mij ook opvalt en niet alleen mij, is dat men niet meer uh, een praatje houdt en vervolgens zegt, daarom stem ik tegen. En dat er dan iemand vraagt, van, waarom stem je dan tegen? En dat, dat is nu wel die discussie. Dat valt gewoon op. Ja, nee, dat, Wat ik zeg, dan houd ik een, een, een veel meer open debatcultuur. Ja. En ik hoop oprecht dat we dat zo kunnen houden. Dat hopen wij ook. Maar wij, met, wij uh, uh, als, uh, met, met de politieke redactie wachten op de spannende items die uh, komen gaan. En, en die gaan ongetwijfeld nog komen. Dus en dan, uh, ja. dan kunnen we echt laten zien wat er gaat gebeuren. Ja, maar als de basis goed is, dan, dan uh, moet er ja. ook een, een democratie dat goed aankunnen. En dan mag je ook wel gewoon ja. discussiëren, want daar gaat het om. Dan gaan we naar uh, de zomer. Uh, zomer is natuurlijk altijd iets in Zandvoort waar uh, activiteiten ontplooit worden en mogen ontworpen. Het was eigenlijk weer het begin van een nieuw evenementenseizoen... na al dat corona coronagedoe. Uh, uh, hoe, hoe is dat ontvangen door de zandvoerders en, en de politiek? Ja, kijk, het, het, het, het mooie van het afgelopen... het was de eerste zomer die ik gewoon als normale zomer mee mocht maken als burgemeester. Dus ik heb echt genoten dat, van de, Even terug daarop, hè? want uh, dan komt bij mij in herinnering de receptie bij de Unicum. Dat was eigenlijk de eerste open, goede... Uh, en daarna was het voor de burgemeester gewoon afgelopen eigenlijk. Ja, toen klapte de boel dus in, in ja. februari in elkaar. Ik weet nog dat we bij elkaar zaten in februari... met alle burgemeesters in de veiligheidsregio... toen Rutte die eerste keer die, die speech hield. Um, dus ik heb nu Zandvoort mee kunnen maken... zoals het echt, echt is, is ja. in de zomer. En ik vond het fantastisch. En echt van, van Zandvoort alive... tot uh, uh, het feest met Yves Berendsen op het plein... Eh, wat mij gewoon ontzettend opvalt, is dat het niet alleen voor mensen van buiten Zandvoort heel aantrekkelijk is, maar ook heel veel Zandvoorters het hartstikke leuk vinden en ook ruim die evenementen eh, bezoeken. Uh, dus, uh, uh, uh, ja, en, uh, en wat ik heel fijn vond, was dat die eerste twee jaar hadden we natuurlijk, de eerste uh, zomer was, hadden we heel veel overlast. Uh, mede als gevolg van alle coronamaatregelen uh, die er waren. En dat het afgelopen jaar relatief rustig is geweest. Natuurlijk, als er 100.000 mensen naar Zandvoort komen, dan gebeuren er dingen. Maar ten opzichte van die eerste twee jaar was dat in ieder geval wel, wel een, een stuk rustiger. Ja, de, uh, de verplaatsing van uh, um, jongelui vanuit Amsterdam naar Haarlem en naar Zandvoort, die, wordt nog gecontroleerd. die werd toen gecontroleerd. Ja, we hebben daar uh, uh, uh, hele goede afspraken over met alle partijen die er betrokken zijn. Um, wat ik daar echt ook bij wil noemen is dat ook de standpachters daar gewoon een hele goede rol in spelen. Want die signaleren natuurlijk vaak als eerste als er dingen los zijn. We hebben ook echt de afspraak, hang, hang zo snel mogelijk bij de politie aan de lijn op het moment dat je dingen ziet. Want hoe eerder we erbij zijn en hoe eerder dingen in de kiem kunnen smoren, hoe beter dat is. groot evenement is uh, uh, de Grand Prix die nu al uh, een paar jaar uh, speelt. Uh, <laughs> Op een gegeven moment zou ik boven het podium een burgemeester met een, met een beker lopen. Hoe was dat? Nou ja, dat, dat is natuurlijk gewoon mooi om mee te maken om die prijsuitreiking te kunnen doen. En me, mensen um, zeggen dan tegen mij, hoe vond je dat? Ik zeg nou, ik vind dat echt, en dat meen ik oprecht, net zo leuk als de prijsuitreiking bij het schoolvoetbaltoernooi. Um, uh, dus. Maar wel een hele andere ervaring Ja, natuurlijk. het is een andere ervaring, want je weet dat er heel veel mensen naar kijken. En tegelijkertijd, ik vind het, het hoort bij het werk, maar als het om het wat, wat voor mij het echte werk bij zo'n Formule 1 is, is uh, het grote deel achter de schermen zorgen dat die veiligheid goed verloopt. Uh, dat het veiligheidscentrum goed functioneert, dat vind ik het, het, het mooiste deel van het werk. En het ceremoniële deel, dat hoort erbij. Dat vind Vooral ik ook leuk als je aan de verkeerde kant op de tribune zit, of niet? Uh, nou ja, dat was in het protocol is niet helemaal goed gegaan. Dus ik kreeg een kwartier van tevoren te horen dat ik die prijs uit moest reiken. Um, en ik kreeg een appje van... weet uh, je dat je daar zo moet zijn van mijn assistenten. Dus dan ben ik als een, als een hazenwindhond... Ben ik naar de <lacht> overkant gerend om nog net... als een heigend hert daar uh, aan te komen... om die prijs uit te kunnen reiken. Dus dat was ook. even een klein misseltje. Uh, nou, uh, dat zijn dan uh, uh, ook weer de leuke... Ja, anekdotes ja, ja. Die, die erbij horen. Over het veiligheidscentrum. Um, hoe vaak komen jullie dan bij elkaar? Want er gebeurt natuurlijk drie dagen... achter elkaar van smorgens... Nou, wanneer komt de eerste trein aan tot dat de laatste trein weggaat, kan er van alles gebeuren? Ja, nou in feite, de, de, de, er is een, een veiligheidsoverleg, dat heet het afstemmingsoverleg. Dat vergadert om de twee uur van zes uur s ochtends tot twaalf uur s avonds. Ben je erbij? Uh, daar ben ik af en toe bij. Maar ik word in principe meteen daarna bijgesproken over de voorzitter. Uh, en dan hebben we drie keer per dag een driehoek. Dus dat is de, de, de politiechefs, burgemeester uh, en het OM. Um, en in feite, alle dingen die in dat veiligheidsoverleg spelen, die naar de driehoek moeten worden doorgeschaald, waar besluiten overgenomen moeten worden, die bespreken wij dan met elkaar. En die driehoek komt in principe drie keer per dag bij elkaar: ochtends, smiddags en s avonds. Um, en, um, of zo vaak als dat nodig is. Dus we kunnen ook meteen bij elkaar zijn. Um, maar eigenlijk wordt er de hele dag uh, een heel andere discussie nodig. Ja, en uh, wat nu speelt is, het gaat niet alleen om het evenement zelf op het circuit. Maar de, ja, de enorme spin-off die het ook heeft naar het dorp. Ik vind zaterdagavond altijd een spannende avond. Want dat is de avond dat de Haltestraat gewoon helemaal vol staat. En uh, op dat circuiterrein is het allemaal redelijk beheersbaar. Um, maar, maar ja, je weet niet hoeveel mensen er komen naar de Haltestraat. Dus dan moet je voortdurend ja. kijken: van kan dit nog? Kunnen de mensen nog bij? Uh, moeten we toch uh, mensen gaan weren? Dus dat vind ik altijd het spannendste moment van dat weekend. Um, die, die zaterdagavond is toch, wat mij betreft. Uh, als, als buurtbewoner, redelijk soepeltjes verlopen, toch? Ja, maar je ziet wel dat er heel veel mensen uh, tegelijkertijd bij elkaar zijn. En er gaat natuurlijk ook een ongelooflijke smak drank in. Dat valt me dan ook uh, op, ook, maar ook overdag. Dat ik denk van, waar laten die mensen het allemaal? Um, ja, Dus dan weet je ook dat het, het, het gaat goed. Maar je weet ook, uh, de, de, de risico's zijn gewoon uh, volop aanwezig. Nou ja, Nou In overleg, zijn de kroegen eerder dichtgegaan. Ja. En de, uh, de tendens onder de kroegeigenaren is ook, het is me goed ook... Want anders had het misschien zelf moeten doen. Want er zat inderdaad heel veel, heel veel drank in haar. Dat hoort ja. er dan waarschijnlijk bij. Ik heb één incident gezien, dat is misschien wel aardig. Er was één meneer, die was vervelend. En ineens lagen er tien agenten bovenop. Ja, we hebben natuurlijk wel... Uh, uh, uh, uh, je weet dat er gewoon heel veel kan gebeuren. Dus we zijn op alles voorbereid. En ik ben ook ongelooflijk blij met de inzet van alle diensten. politie, iedereen doet zijn stinkende best... om dat hele weekend tot een succes te maken... Um, dat kost toch echt heel veel inzet. Echt van heinde en Verre uh, uh, gebeurt dat. En tegelijkertijd ben ik dan altijd blij als het goed, uh, goed verloopt. Um, en ja, even nog met, met, die, met de horeca die dan eerder sluit. We hadden daar goede afspraak over dat ze zouden vanaf 12 uur uitfaseren tot 1 uur. En ze hebben allemaal gezegd van tegen een uur of 11, half, 12. Weet je wat, het is mooi. Het personeel, eh, iedereen heeft natuurlijk tekorten met personeel. Staat de tollen op zijn benen van vermoeidheid. Dus we gooien gewoon eerder het dicht. Nou, dat vind ik alleen maar te prijzen dat uh, dat, uh, dat op die manier aangepakt wordt. En met elkaar ook. Het is uh, goed verlopen. Um, ik weet niet of je er wat over mag zeggen, maar het rommelt nu een beetje over die Grand Prix. Nou, dat, ik lees natuurlijk de krant. Um, een heel nee. groot stuk in de Aams Dagblad vanmorgen. Klopt. Um, ja, ik kan er natuurlijk ik kan er heel veel over zeggen. Tegelijkertijd. Ik zou het, ik zou het kort doen. Ik doe, doe dat ook kort. In januari hebben wij een overleg uh, met de directie van de, van de Dutch Grand Prix. Er liggen gewoon een aantal stevige vraagstukken op tafel. Um, nou, die moeten met elkaar besproken worden. Als ik het even op de keper beschouw... een van de onderwerpen is de retributie. Dat is dat wij graag ja. echt wat geld terug willen zien... voor alle inzet die er gepleegd moet worden. Want elke euro die we uitgeven... kunnen we niet uitgeven aan de bibliotheek of op een andere plek. Uh, dus ja, daar moeten we. En het, is, ja, het, is niet, het, is, het wordt heel groot gemaakt. En ik heb het idee, hier moet je gewoon uit kunnen komen met elkaar. Dus in januari zitten we weer aan tafel. Het is een, een heel groot uh, uh, ding. Hè. Mensen liggen al een beetje... Uh, nou, Schelden doen ze nog net niet... maar het ligt toch wel aardig aan onder vuur. Jan Lammers heeft zich al geuit. Uh, het zelf heeft zich geuit. Had het niet handiger geweest om bij dag 1 te zeggen... Uh, bij Grand Prix 1 van... Joh, laten we 52 vragen? Ja, dat, nogmaals, dat, dat was een optie geweest. Ik was er niet bij uh, op dat moment... want toen was ik nog geen, uh, uh, geen burgemeester. Uh, er is toen wel besloten... om de, in, voor drie jaar de toeristenbelasting iets te verhogen om het te bekostigen. Nou, dat is dat gebeurd. Dat gebeurt in het centrum. Uh, en dat is dus tot en met 23. En de discussie nu is over de edities daarna. Want we, toen was nog niet bekend. Nee. Het was toen voor drie jaar. Dat ook in 24 en 25 de Formule 1 in Zandvoort gehouden zou worden. Nou, we hebben een projectwethouder daarop zitten. Dus uh, ja. ongetwijfeld gaan we daar nog een keer mee praten... als in januari die gesprekken uh, zullen zijn. En ik vermoed ook dat het niet zo'n uh, hete soep gaat worden... als dat in de krant staat. De zomer is geweest. Um, de prijsverdrijving van de Macregal is geweest. Dat was uh, ongeveer na de Chanticore het laatste van het uh, seizoen. Uh, dan gaan we het winterseizoen in en dan komt de ijsbaan weer terug. Ja. Um, het college doet mee met, met curling, ik, met Dat fluitketelen. Ja. Ja. Ja. Is het dus speciaal, de... die, die ijsbaan weer terug? Nou, kijk, wat ik het leuke vind van die ijsbaan is dat het gewoon, het geeft zoveel sfeer op het, uh, het Rathaarsplein. En, uh, en overdag zie ik die kindertjes daar uh, een beetje rondscharren. Um, en dat is gewoon echt ongelooflijk leuk. Uh, het, het, het, het, het geeft heel veel plezier. En die Keurlingavond, ja, ik snap wel uh, dat ze dat houden, want dat staat bomvol. En uh, nou, iedereen haalt ook een lekker drankje. En het was ook ontzettend gezellig. Um, en tot mijn grote verbazing staan wij als college ook nog in de finale. Ja, je kijkt een beetje moeilijk, maar... Um... Ik heb met de scheidsrechter gesproken... En die hadden het toch over intimidatie en omkoperij. Nou ja, goed, ik laat me daar <laughs> niet over uit. Maar in ieder geval, we staan in de finale. Ja, precies. <laughs> Alleen dan de leiding is er niet, heb ik begrepen? Uh, ik ga even een paar dagen naar Berlijn vanaf 2 januari, uh, na de jaarwisseling. Um, dus uh, ze zullen het, uh, en uh, de heer Bluis zit in Peru. Dus het college is al in enigszins uitgeklede vorm. Maar neem van mij aan, dat dat gaat goed. Ze zijn aan het oefenen, weten. <laughs> we um, gaan het uh, we gaan zien. Uh, gezien de tijd moeten we het bijna afbreken, want uh, Martijn zit er al te wachten. Uh, nog even over vuurwerk voor vanavond. Wat vindt u ervan? Nou ja, goed. Ik, uh, wat, wat bedoel je? Wat vind je van vuurwerk? Nou, um, Zandwoord mag het. Halem mag het niet. Er wordt in Haarlem heel veel gekocht. Zou er in zand wat gaan afsteken? Ja, goed. Ik heb dat, dat natuurlijk uitgebreid met de politie overlegd. Die verwachten niet wat een de vu vuurwerk deze kant op. Dus zeggen we nou dat zal, dat zal zeer overzichtelijk en beperkt zijn. Ze krijgen we daar ook niet echt signalen over. Um, ik, ik, ik verwacht dat niet. Uh, en ik verwacht eerlijk gezegd dat er gewoon in Haarlem en Heemsteden. toch wel? En gewoon heel veel vuurwerk. Ja. <tot> <tot> Want ik weet dat mijn collega-burgemeesters... Dit, dit zijn initiatieven vanuit hun En ja. helemaal niet zo gelukkig zijn met, met dit verbod. zo er geen landelijk verbod is... dat lokaal wel invoeren... terwijl het gewoon verkocht mag worden. Ja, okay. ja, ja, als, je, als, je, als je iets verbiedt... moet je het ook niet verkopen. Maar ja, dat is nope. een, een hele lange dus, discussie. Uh, ja. Die gaat nu het land in, want de politie vindt er ook wat van. Uh, dank voor uh, de uitleg over het jaar. Dan gaan we weer terug uh, naar de andere rol... Uh, die je hebt als uh, presentator. En dat gaat straks met Martijn gebeuren. Heel goed. We gaan eerst luisteren naar personal trainer, de laser. skills kills De laser personal trainer, uh, uh, Nederlandse band, wat mij betreft afgelopen jaar echt uh, ja, um, een van de, van de betere dingen die uitgekomen is, Ben. Ja, ik zag jou af en toe even kijken van wat heeft hij nou weer voor herrie opgezet. Maar uh, het enige wat ik mij hierbij af... voor kan stellen, uh, je hebt zelf een personal trainer dat je daaraan linkt. Nou, dat zou, dat zou kunnen. Uh, ik mag ook wel graag als ik aan het, uh, aan het sporten ben een beetje van dit soort muziek opzetten. Niet van die laffe lounge, maar gewoon even wel stevig muziek. Is een, mooi sport, een mooie bruggetje naar een andere sporter. Juist. Uh, Martijn, hartelijk welkom. Martijn Wijsman. Dankjewel. Uh, Dankjewel. Jij gaat een groot avontuur aan, uh, hebben wij begrepen. Uh, want je bent een groot sportman. Um, en, en nu de racerij in. Ja, Zo. nu de racerij in. Ja, het is eigenlijk altijd een, een jongensdroom van mij geweest om, uh, om, uh, om ooit op het circuit te mogen rijden in een uh, snelle auto. Ik, eh, ik woon vanaf eh, Kleijse van Analyse Antwoord en, uh, en als uh, jochie van 6-7 zaten we al uh, in de duinen bij de Tarsenbocht uh, naar de Formule 1-auto's te kijken en uh, ik heb natuurlijk een, een lang verleden van sport met, met skiën uh, en, en golfen en uh, sinds, uh, sinds vorig jaar uh, de racelicentie gehaald. Die uh, heb ik cadeau gekregen van mijn, uh, van mijn broer voor mijn verjaardag. En, uh, ja, en toen, toen ging het eigenlijk helemaal, helemaal los. Zo, even, misschien eerst even terug naar je, naar je sportverleden, want je hebt heel veel gedaan. En um, nou, Mensen die je kennen weten dat je één been mist. Ja, ik mis mijn rechterbeen. Um, en dat Klopt. is vanaf, vanaf hoe oud? Vanaf mijn achtste jaar mis ik mijn rechterbeen. Ik heb kanker gehad, botkanker. En een beetje door geluk bij een ongeluk zijn ze daar achter gekomen en, en is het eigenlijk direct geamputeerd. Hmm. Daarna gelukkig uh, volledig genezen en nooit meer, uh, nooit meer enige uh, terugvallen of, of, uh, of uitzaaiing gehad. Dus, dus uh, ik was er eigenlijk heel snel vanaf. Alleen uh, ik moest uh, verder uh, ja, alleen, uh, alleen op links, uh, ja. zeg maar. En, uh, en uh, uh, ja, altijd uh, op, op school blijven sporten, uh, meedoen met gym. En, uh, alleen dan met twee krukken en, uh, en, uh, en één been. En, uh, en vanaf mijn, uh, mijn vijftiende ben ik, uh, ben ik opgenomen in... Uh, in de Alpine selectie skiën voor, uh, voor de Paralympische Spelen ook. Dus, ja. dus uh, ik, heb, uh, ik heb vier Paralympische Spelen geskiet. En uh, drie wereldkampioenschappen. Uh, was je ook in snel? In een periode van 15 jaar. Nou, voor, voor Nederlands begrippen was ik wel, uh, zat ik aardig in de buurt okay. van, de, van de wereldtop. Ik heb een aantal uh, ja, top vijf resultaten gehad. Vijf Mooi. op de Paralympische Spelen op de slalom. Vier op het WK Dat is de Super G. Dus, dus ja, voor. Onze is dat, is dat echt wel in die tijd... Ja. met de middelen die we hadden... een, een heel hoog niveau uh, geweest. Ja, ja. Maar vier Olympische Spelen, dat is, dat is heel veel. Dan, ja, dan ben je ja. ook heel lang actief Nou, geweest. Ik had een beetje mazzel. Want 92 en 94, die vielen naar oh ja, elkaar. Dat zeg maar. Er zat ja, geen vier tussen, maar twee ja, okay. ja. Dus uh, ja, ik dus heb al veel, al veel gedaan. Oké, okay. ja. Ja, leuk. Dus, uh... Lillehammer, Nagano en Salt Lake. 2004, okay. ja. nou, dat is mooi, dan heb je ook al veel van de wereld Ik heb wel uh, mede dankzij de sport... Uh, heel ja. veel van de wereld kunnen zien. Ja. En, en golven? Ja, golf is, dan word je wat ouder. Hè? En dan ga je toch uh, iets minder actieve sport zoeken. En uh, mijn vader speelde altijd golf. En, uh, en uh, af en toe, en, uh, en uh, we hadden een, een setje thuis in de garage staan. En uh, dan ging ik wel eens een balletje slaan achter in de duinen op de slaan. En dan, uh, ja, dat heb ik, voor uh, latere leeftijd heb ik dat opgepakt. Ja, en als ik wat doe, dan wil ik ook wel iets ergens heel goed in worden, zeg maar. Dus een beetje gegrepen door het golfvirus en, en, uh, en een aantal jaren ook uh, toernooien gespeeld ook Europees kampioenschappen gespeeld. Niet het niveau gehaald dat ik... Dat ik met ski heb bereikt. Maar, maar wel toch één keer een Nederlands kampioen geworden. Oké. Okay. Ja, in 2016... was dat geloof ik. En nu de sprong naar, naar, naar de racerij. Ja. ja. voor mijn beeld. Want je, je, je hebt dat cadeau gekregen. Die licentie. Ja, ik heb was die licentie een droog, maar... cadeau gekregen. En mijn broer had een, heeft een, een auto... aangeschaft vorig jaar. En daar hebben we... wat trackdays mee gereden. Dat was ook een auto... Die, waarmee je dus ook gewoon alleen maar met één... been kon rijden. Gewoon geven, remmen. En met van die flippers op het stuur kan je dan schakelen. En uh, ja, dat is eigenlijk zo goed bevallen dat, uh, dat uh, ik uh, voor um, afgelopen jaar zelf een, uh, een auto heb aangeschaft. En een aantal races daarmee heb, okay. uh, heb gereden. Dus, uh, uh, want die auto is aangepast voor jou? Uh. Ja, het is, het is, het is een, auto, een auto met een automatische koppeling. Dus het is wel gewoon een, een normale raceauto met een gaspedaal en een rempedaal. Het is dus niet zo dat ik mijn gas en, en rem aan het stuur heb. Dat is vaak bij mensen met een dwarsleesie zo. Die moeten alles met de handen doen, maar die kan dus gewoon wel met mijn ene been. Kan ik gas geven, en remmen. Alleen ik kan niet de koppelingen trappen en schakelen, want dat, daar heb je twee benen voor nodig. Dus mijn versnellingen zitten aan het stuur. Er zitten twee flippers aan het stuur, waarmee ik op kan schakelen en waarmee ik terug kan schakelen. Maar koppel je dan ook op het stuur, of is het nee. alleen automatisch? Nee, er zit een automatische koppeling? En in. En dan, ja, ja. Dus het is gewoon. Ik laat het gas los, ik schakel en hij schakelt vanzelf over. Zoek je hond? Ja, ik moet af en toe even kijken waar mijn hond is. <laughs> um, maar um, even, want, want uh, hoe, hoe ziet dat nu in de komende tijd er voor jou uit? Want je gaat echt, echt uh, competitie rijden en dan... Ik heb, een, uh, ik heb uh, mijn, mijn broer die, die rijdt inmiddels ook races en die nee. zit aangesloten bij een team. Mijn auto is daar ook ondergebracht. En uh, die zorgen dus voor transport naar de races toe en uh, naar de circuits. Die zorgen voor de inschrijvingen. En het programma voor volgend jaar is dat ik uh, wat, een aantal DRDO-races wil gaan rijden. We wilden er vijf gaan doen. En, dat is een, uh, een, een, uh, een gewone race. Ja, een nationale ja. cup is dat voor... voor ja, ik rijd dan de BMW M3-cup. Dat zijn uh, allemaal, allemaal BMW's. Ja, ja. Moet je dan ook kwalificeren? Of, uh? Ja, er gaat een kwalificatie aan vooracht, vooraf. Het is allemaal op één dag. Dus de kwalificatie is ochtends. Uh, of Je hebt eerst een vrije training mm -hmm. hè, altijd. Net als met de, met de grote mannen natuurlijk. Eerst een vrije training. Dan heb je een half uurtje kwalificeren. En dan zijn er vaak op één dag twee races van 50 minuten. Ja, en en m, dat is een open inschrijving? Of moet je nog aan bepaalde... Eh, ja, je moet Uit, natuurlijk je de auto moet hebben natuurlijk hebben, voldoen de ook, aan de ja. eisen die, die, die, die ja. voor die race gelden. En, en je hebt natuurlijk je, je, je nationale racelicentie nodig. Je hebt dus eigenlijk geen voor- of nadeel van de handicap? Nee. Nou ja, dat is weer het mooie van de autosport. Ja. De auto die doet eigenlijk het werk. En of je het nou met één arm, één been of... of uh, ik ken zelfs jongens die zonder arm rijden. Ja, heel bijzonder. Maar het bestaat echt. Ja. Ja, het bestaat echt. Je kan gewoon met de... Ja, nou, het klinkt als het dom, maar met de valide meedoen. Dus er is, geen, er is in de autosport ook volgens mij als een van de weinige sporten... een aparte afdeling voor mensen met een beperking. Dat heb je natuurlijk bij het golven, bij het skiën, bij het tennis. Je hebt natuurlijk overal heb je aparte klasses voor mensen met een beperking. En in de autosport is dat nog helemaal ja. niet bekend. Maar als ik, als ik dat bij jou zo uh, zie uh, uh, en uh, hoor wat je gedaan hebt, ben je natuurlijk straks binnen no time ook gewoon daar heel erg goed in. En wij iedereen naar <laughs> huis. Althans, dat lijkt mij uh, wel past in het plaatje wat ik, uh, wat ik een beetje heb. Nou, kijk, ik, ik, ik doe niet mee om achteraan te rijden. Nee. Dat, is, uh, dat is wel uh, de laatste race uh, die we gereden hebben, dat was in, uh, in oktober op het circuit hier op Zandvoort. Toen stonden 12 auto's aan de start en de kwalificeerde ik me als vierde. de Nee, 12 auto's. De start. 12, 12 auto's. 12 12. Auto's, 12 <laughs> auto's aan de start. En de kwalificeerde ik me al, al als vierde. Dus ik zat al ja. redelijk tegen de kop aan op minder dan een halve okay. seconde van, van uh, nummer 1. in de race? En na, ja, na de start lag ik tweede. Dus ik had er al twee gepakt tijdens de start. Alleen uh, boven op de hunsrug, waar we het in induiken, ging de versnellingsbak kapot. Ach, nee. Ja, weet je. Het is een technische sport. Ja. En dan... dan, dan Pech. Ja, dan is het wel even lastig. Dan hoor je, hoor je waarschijnlijk ja, maar, drie keer piep over de boordradio. Ja, maar je, zei, ja. je had het net over het feit dat je als, als kleine jongen al naar het circuit toe ging. Hoe is het dan voor je om echt thuis ja, te, te racen? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ik, ik, ik heb tot, tot voor twee jaar geleden nog nooit op het circuit gereden zelf. En, en uh, ja, ik heb, ik heb eigenlijk de eerste rondje die ik gereden in die, in, die, in die auto van mijn broer. Dat het eigenlijk gebeurde, heb ik gewoon zitten huilen van... van van genot, zeg maar. Ik vond het zo mooi. Dit moet meer. Ik vond het ja. zo mooi. Ja, dus, uh, dus nee, dat is al. Grappig is dat, is dat uh, de Hogerop heeft dat ook uh, gesignaleerd, de FIA. En er wordt zelfs een commissie opgericht voor uh, de zogenaamde disabled. Ja, heb je daarvan daar ja. gehoord? Ja, dus er wordt een aparte afdeling opgericht voor de disabled... om in ieder geval autoaanpassingen voor gehandicapten te normaliseren voor de autosport. Dus niet een aparte klasse wordt er... Uh... Dus die aanpassingen die worden dan uh, in het reglement opgenomen? Ja, dat als jij inderdaad met een handicap mee wilt doen aan autoracen... dat je wel je aanpassing van de auto moet voldoen aan de eisen die de aan okay. stelt. Ja. Mooi. Um, ben, jij, jij bent de man van de klok. Dus ik kijk even hoeveel... Uh... Ik uh, kijk nu naar Cor en die zegt uh, nog drie minuten waarschijnlijk. Dus we uh, kunnen nog heel mooi luisteren. Martijn, ontzettend bedankt dat je er was. Ja, graag, en graag gedaan. En nu nou. vinden we het heel grappig. We volgen het. En we zien je graag met de eerste ja. beker hier terug. Nou ja, als het dan, dan en dat lukt, dan uh, kijken we wel of het okay. in de krant het <laughs> ja, ja, Heel veel succes hier. ieder ja. geval. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Lady Blackbird, 5 feet tall. Heeft dat nog een betekenis? Nou ja, een betekenis. Het is, het is, uh, je moet maar luisteren. Het is een prachtig nummer. Uh, ik heb haar gezien in het patronaat in Haarlem. Het was overigens een van de kortste optredens die ik ooit heb gezien. Ze ziet er fantastisch uit met buiten. Is een beetje, ze wordt uh, ook wel de Grace Jones van de jazz genoemd. Maar euh, ze trad nog geen uur op. Maar dat was een uur lang kippen, zo kan ik je vertellen. Dus Top. laat me horen. Touch I got it back. U allemaal fijne dagen en een voorstel.